17 graden erg zacht en overdag blijft het zo goed als droog. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. Jou Ceevems antwoord. Mijn naam is DJ JK en we trappen af met Bastara met Coots Fives en daarna nieuwe muziek op het label Flamingo Recordings. Meldijk and Told You Once. Ja twee uur lang keihard door de eter. 106,9 104,5 natuurlijk ook via Zingo zijn we digitaal te beluisteren. En hij is er weer hoor vanavond. The One and Only DJ Dion zit hier een uur lang. nonstop in de mix dat twee uur. Natuurlijk gaan we eventjes kijken met hem. Wat staat er allemaal in de charts? What's, what, what's not? Ja, ik zeg, er zal wel weer wat veranderd zijn, dus... We pakken er gewoon een lijstje bij. Natuurlijk, heel veel hete nieuwtjes. En ja, wat, wat, wat, wat, wat zullen we nou eens vanavond gaan brengen? Heb je tips? Stuur het gewoon naar de studio. Dat kan altijd. En zoals gezegd, we gaan flink knallen vanavond. Vorige week waren we niet, dus ja, dan doen we een schepje extra vandaag. Wat hebben we voor mooi staan? Nou... Heel veel nieuwe muziek. Zoals ook deze van Sammy Porter. Vind Je Jessica. We come. Dit is hier Tot een half uur. Yours and I'll show you mine. Oh, yeah. I could do it like all the time. Hit the rave on a Saturday, but we're popping that champagne spray. After party, just one more day. What you say? I like what we started. I like what we started. I like what we started. I like what we started. I like what we started. I like what we started. what we started I don't wanna leave the party keep moving my body uh, keep moving my body I like what we started I don't wanna leave the party keep moving my body uh, keep moving my body fresh kicks when I step in yeah uh -huh. lip gloss for a second uh, okay. ain't here to learn a lesson yeah it's an all-night session. session two shots now I'm on it a uh -huh. uh -huh. little something in my pocket yeah okay. straight vodka no tonic yeah Come and tell me if you want it Turn it up and then press rewind I'll be doing it on my grind Show me yours and I'll show you mine I could do it like all the time Hit the rave on a Saturday the pop popping that champagne spray After party just one more day What you say? love, when you take control Let my body know Let my body know I love what we started Party, keep moving my body, uh, keep moving my body. I like what we started. Zie hier wij zien het op jouw CVM stadvoort. Lika Morgan en Money for Love in de Calipo remix en de 4. Ja, hier kennen we nog wel een beetje patchy, maar ditmaal Semi Porter met What We Started. Ja, heb je er al een beetje zin in? Ja, wat dan? Koningsdag natuurlijk. En ja, niemand minder dan William Krikachin. Ja, die komt naar Amsterdam. Dan zeg je wie? Ja, als ik zeg nou DJ Snake, dan weet je het vast wel. Hij komt op Koningsdag naar het Kingsland Festival in de Rai Amsterdam. Eerder was het de console onder andere Hardwell, Lost Frequencies... en Sunny James en Ryan Marciano al bekendgemaakt. Ja, DJ Snake brak internationaal door met de singles... Turn Down for What en Let Me Love You samen met Justin Bieber. Zijn samenwerking met Major Lazer op Lean On... werd in april 2015 zijn eerste nummer 1 notering. Ja, Kingsland beleefde e editie in Amsterdam. Er zijn vier podia. En ja, naast DJ Snake staan Hardwell, Lost Frequencies... Omet Oskan, James en Ryan Marciano. Yellow Claw. Deze staan allemaal op de mainstays. Daarnaast zijn ook Lil Kleine, Ronnie Flex, Sam Veld en de Headhunters te verwachten. Ja, ik weet niet of Lil Kleine gewoon met zijn patatzaak komt. Uh, het zou zomaar kunnen dat hij een voetdruk doet. Ja, bij de reis zijn zowel openlucht als overdekte areas te vinden. En naast Amsterdam zijn dit jaar edities van Kickland in Den Bosch, Groningen en Twente. En je weet het hè, Cola! Tot zo weer. dit nieuwtje We gaan straks door met de charts En nu deze heerlijke plaats Shimmy Shake Van René Rodriguez Zet hem gerust wat harder Want Stanford's grootste Dansvloer is geopend Shimmy Shake that way. Don't hurt yourself now. Be good! B-step en Opel in de Fortress Remix. En je wel hoor, een smijl van de oor tot oor. Zie ik aan de rechterkant. Goedenavond Dennis. Hey Jeroen, welkom dat je er ook bent. Wat hebben we hier gemist hè, weer. Ja, maar vanavond gaan we weer helemaal los. Wat, wat kunnen we vanavond allemaal van jou verwachten? Heel veel. Ja, dat, dat vermoeden hadden we al. Maar wat? kunnen we van jou verwachten. Uh, want volgens mij die is er een lang... nieuwe chocolate puma uit. Uh... Nee, die heb ik niet te pakken kunnen krijgen. Wat? Nee. <laughs> ze zeggen dat ze allemaal in Miami zitten. Jongen, jongen, ja, jongen. Ja. Een beetje jammer, want volgens mij is die gewoon al uit. Oh, ja, of is die ik nog heb... niet uit, die chocolate puma? Nee, nog niet. Nog niet. Oh, dat, dan ik moet je uh, Russische vogel... vrienden even een God... beetje aan het werk zitten. Ja. Of je Filipijnse ik, vrienden. Nou ja, ik, heb, ik, heb... <laughs> ik heb wel een troost. Ik heb wel de Tom Starr bootleg van uh, Cola. Oh, heerlijk. Camel Cola, een van mijn favorieten. En hebben we nog meer uh, leuks in de pocket. Uh, nieuwe release van uh, Size Records van Steve Angelo. Oké, okay, gezellig. Uh, nieuwe Leandro da Silva Spinning release. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet voorbij zien komen of Spinning, dus... Uh... Ja. Ja, heel veel uh, nieuwe spul. Is uh, nog helemaal nieuw. hey ik heb een nieuwtje nog uh, meegekregen. Want uh, Armin van Buren, ja, hij is al sinds het begin van deze eeuw... Uh, toonaangevend als DJ en producer. Hij is maar liefst maal uitgeroepen tot de beste DJ van de wereld. En hij scoorde afgelopen 18 jaar vele club- en radiohits Dus mocht je het niet weten, weten en onder een steen hebben gelegen. En met zijn feesten aan State of Trance en Armin Only... ...heeft hij wereldwijd heel veel succes... Ja, daarnaast heeft hij een succesvolle uh, label en staat er nog steeds aan de top. Deze award is dus uh, meer dan verdiend. Want Armin van Buren heeft namelijk de Slam Euro Award gewonnen. Ja, dat, uh, dat is toch altijd uh, leuk als je tot een uh, award uh, gekroond wordt door een uh, dansstation. Uh, station. Ja, ja en terwijl hij toch bij uh, volgens mij bij onder cel zit. Ja, nou ja dat, dat gebeurt maar. Uh, ja. Ja, zo, zoals bijvoorbeeld uh, Marty Garrix, uh, die is uh, door Slim FM uh, uitgeroepen tot uh, beste DJ. Ja, dat, is dat, is dat ver... terecht of is dat niet nou, terecht? Het verbaast mij. Ja, wat verbaast jou eraan dan? Nou, zoveel hoor je niet meer van hem. Je hoort een paar van die ja, commerciële platen van hem. Met uh, Dua Lipa of... Uh... Nou ja, volgens mij is er redelijk succesvol mee. Ja, ja, ja. En ik denk dat hij ook wel op een, uh, het feestje gaat draaien tijdens uh, King's, uh, Kings Day, uh, op uh, Slim FM. Ik zou het niet? Ik, ik weet het niet. Er zijn al een hoop namen al bekendgemaakt, maar ze zeiden dat er nog meer uh, aangekondigd zou worden. Gewoon maar, als de kaartverkoop niet goed gaat. Eventjes ja, een grote naam erin. Ja, ik keek toevallig. Amsterdam is al 83% verkocht. Ja. Maar zeggen ja, ze. Dus ze, ze zijn al wat meer aan het pushen met de reclame. Dus ik denk dat ze nog een kaart hebben. Ik denk, ik denk dat raken. ze 50% misschien hebben. Ja. En dan nog een paar winacties erbij en ze zijn weer klaar. Hartstikke idee. Hé, hey, wa, wat ook klaar is, is de nieuwe Jack Wins. Sameling, samen met uh, Caitlin Scarlett. Heb je hem al gehoord, Dennis? Uh, volgens mij wel. Nou ja, ik heb hem hier klaar staan. wheeling. dat is de track. Oh, Gordon. de nieuwe van Eggstone. Uh, Jij mag nooit meer raden, jongen. Je hoort hem naar hier natuurlijk op jouw CFM. Zandvoorts, Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is geopend. Er mag gedansen worden. Ja hoor. Schuif die tafels maar aan de kant. Neem er een lekker drankje erbij. En zo meteen. Gaan we even kijken in de charts. Nu. Jack wins. Time I've ever seen them, no, do no. we die side by side? Nieuwe Jack Wins. Free Willing. Hierbij zie je het op jouw Steve ja, de charge was charge. Wat zullen we straks eens uh, gaan doen? Ik denk, ik denk dat het zomaar eens een uh, Jack in house gewoon gaan nou, worden. Daar wil je al steeds wel een beetje naartoe, hè, naar de Jack in House. Ja, ik, ik, ik hou er wel uh, van een uh, ja. beetje Jack in house. Ik hou uh, wel van een beetje jacken. Ja, nee, jij niet dan? Ja, op zijn tijd. Dat, uh, dat, dat is gewoon een uh, goede sound, vind ik. Uh. Ik vind het helemaal Lekker, gezellig. Groovy, groovy, hè. Da daarom. Dus, uh, maar wat hebben we nog allemaal meer? Nou, ik, ik heb nog meer platen voor je, want ja, ik, ik zat een beetje te kijken van, nou kunnen we, kunnen we een leuke bongo congo gaan draaien? Ja, de, ja wat, wat ben je nou? Studio, die, dan ben je stoelendans hier ja, in dat de, de studio? Nieuwe, dat is die op een Hexagon, hè? Ja, ja vind, ja, vind ik, je ik, leuk? Ik vind hem zo vet. Ja. Ik vind hem echt leuk. Nou oké, okay, jij krijgt een van mijn vrienden uit Italië, Cabri Venus met Hij bongo congo. Ja, het is uitgebracht op Hexagon. Ja, klopt. Maar ken je ook de plaat Babellen? Uh, van wie is die ook alweer? Ja, nou, van uh, Cube Guys. Hè? Van de Cube Guys, ja. Dat ja is, uh, met een heel uh, bekend sampletje uh, erin. Ja, dat wou ik net zeggen. Spinning. Ja, ook uit Italië afkomstig. Dus ja. daar komt een hoop boys uit. Want ik, ik ja, zat je net even op de app voor de luisteraars. Luca Lento. Die heeft een gave plaat. Ja, ik heb hem op dit moment niet, nog niet, want hij is ook nog niet uit. Hij zit nog niet in de promopooling, dus ja, nee, daar heb... moet je even op wachten. Ik heb het ook al rondgevraagd in uh, Rusland, maar ik heb nog geen idee. En de Filipijnen, en uh, ja. in Azië, ja. maar niet uit. Nergens hebben we ze nog, maar wie weet volgende week. Want ja, dat, dat kunnen we natuurlijk niet over ons kant laten gaan. Zeker niet. Maar dat is dus met het stempeltje van Jimmy Shake, daarom draaide ik net even René Rodriguez. Ja, ik vond hem best wel leuk, trouwens. Dat wou ik zeggen. Ik, ik, ik was aan het zoeken <laughs> ernaar en ja, daar kom je wel eens wat tegen. Wat ik ook tegenkwam was DJ Snake. Nou, ja, met de magenta rhythm. Ja, die vind ik toch best wel grappig eigenlijk. Dus heb je het origineel ervan ook gehoord? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dit is de Lumberjack remix. Okay. En altijd als het een beetje net apart is, een beetje een bootleg is, dan vind je het hier, bij het. Dus, DJ Snake... Met Magenta Rhythm DJ Snake met Magenta Rhythm in de Lumberjack Remix. Ja, ik weet niet of het een officiële remix is of dat het gewoon een uh, ik denk bootleg ik, is. Ik denk een bootleg. En ja, dat vinden wij hierbij zie je het altijd leuker. Toch? Ja. Ja, wat meer vrijheid. Ja, net eventjes wat meer vrijheid wat jij al zegt. Ja. En uh, zullen we het gewoon gaan doen? Zullen we eens eventjes gaan kijken in de charts Dennis? Ja. We pakken gewoon even de charts erbij, ditmaal de Funky Groove en Jack in House. Ja, ik ben toch wat meer van die Groove en die Funky Jack in House. Het is wel ja. leuker op zijn tijd, hoor. Ja, nou daarom, ja de, de Future House, dat, dat kennen we wel. Dus we gaan eens kijken. Op nummer 10 vinden we niemand minder dan Kevin Andrews met Say Mama. En ja, wel begint sammeltje hoor. Ik heb iets van een paar honderd keer gesampled, hè. Maar Dennis, nou, ik zit eventjes ondertussen op de site te kijken, met de chart. Oh, je ziet Lumberjack's en ik zie Lumberjack staan! Oh. staan. Wat Dikkie. Heeft hij <laughs> zo... Nou, als je het over de dubbel hebt. Nou, bedankt voor de start. Misschien is het wel een officiële remix, hoor. We gaan gewoon eventjes zo kijken. Ja, ik vind dit lekker, hoor. Lekker een pomp op de bas. Daar hou van. En de nummer 9, daar vinden we Earth and Days met Cut to Go. Ook al zo'n bekend simpeltje. I'm in my Dit vind ik altijd lekker, zo'n stem. Echo erachter. Boom, boom, boom. Gusto Strom, met Disco Revenge. Simpel. Strotmuziek. En Lekker bloemen uh, lekkere. Nou, maakt niet uit waar ze draaien. Ik, ik vond het beginnetje veel belovender. Ah, niet dan? Als ik dit zou horen, dan denk ik van, nou, het wat? gaat een beetje te simpel door. Dat heb ik vaak geplaatst hoor, de laatste tijd. Je huh? denkt, in de break denk ik, nou, dat komt wat De, de aan een ja. ineens Weet je, jammer. Dat ja. kan beter. Misschien de nummer 8 dan, met Incognit en Candy Staten. En You Gotta Love. Nou, ja, die kennen we wel. De 2018 versie zullen we het maar noemen, hè? Ja. End, I I het lijkt wel een beetje op uh, The Man with the Red Face op de achtergrond. Huh? Of hoor ik dat verkeerd? Misschien hebben ze daar een beetje een ideetje van uh, geleerd. Ik weet het trouwens wel zeker. Nou, we gaan even naar de klimax toe. Ja, dit kan er wel mee door. En zeker dus doorgaan, want nummer 7, Crazy Ibiza, staat te trappelen. Op het label van Pornostar Records, met Dance and Shout. Oh, die is wel leuk. Die, uh, die heb ik nog toevallig gehoord. Deze week. shout. shout. Als die man nog leefde. Twee platen in de top 10. Dan had hij uh, aardig wat centjes verdiend hoor. Nee, Meneer die, Jackson die nog weer? Die legt een lach in zijn koffer. <laughs> Is de gouden koffer ja. Ja, ja hij draait lekker door. Ja. Op nummer 6 vinden we Drop Department met Bukovina. Zou dat weer? Ja, ja, zeker. De oude, oude ja. plaat in een nieuw jasje gestoten ja, ja, zijn. Ja, ja. ja, zeker. Ik heb hem uh, een paar weken geleden hier gedraaid nog. Hij was destijds ook op spinnen. Uh... Klopt, ja. Maar toen was het van iemand anders, hè? Ja. Ja, hij, te, hij kan er mee door, ja hoor. Het blijft een vrolijk deuntje. En ik hoorde hier net over Leandro da Silva. Heel toevallig, op nummer 5, staat Leandro da Silva met So Crazy. Een plaat die nog steeds ook ver favoriet is. Gewoon vanwege deze sample. Ik vind dit stukje gewoon zo lekker. Welk stukje dan? Ja, dit stukje. Dat maakt gewoon die hele plaat voor mij. Nou, maar jij hebt ook wel een beetje... Uh, je, hebt, je hebt een oogje op uh, Beyoncé een beetje. Tuurlijk. Ja, ik ook. Zou ik ook doen. Nou, gaan we maar eventjes uh, mijn tandenborstel erbij pakken. <laughs> Mie mijn toothbrush. Op nummer 4 met Sista. Ja, ze heeft ook nog een leuke zus. <laughs> leuke plaat trouwens. <laughs> dit leuk. Hier kun je lekker mee freaken. Zelf had ik er wel uh, hier wat meer van verwacht. Gewoon ja. Maar oh ja, dan kun je als DJ de vrije hand nemen natuurlijk. Om nummer 3 vinden we Croatia Squad. En Mia met Toetburg alweer. Met anthem nummer 3. Het sampeltje moet jij wel kennen. Ah, ah, ah. Ja, tuurlijk kennen we het sampeltje. Maar deze, deze is al zo vaak gebruikt. Maar toch blijf ik het een leuke sample vinden. Met ik vind de, ik, vind, het vind, de, ik vind de plaat lekker voor op een stand. Maar ik vind het voor de rest vind ik hem een beetje ja, voor de groove gewe, gewe, in de, geweest in. Nee, ja, klaar. Op nummer 2 vinden we Charles J. met Riders on the Storm. Wat zou daar nou staan? Nou, hij is inmiddels denk ik helemaal vastgeroest hoor. Ja. Harry Chaos met Smoke Every Day. Ja, wie kent oh, het sample? A nou a niet? A Komt ie? Smoke Weed Every Day. Nou, om, om dit nou zo lang op nummer 1 te laten staan, dan denk ja. ik van je. En Z door. We zijn er nou wel een beetje klaar. Dat, met. dat wou ik net zeggen. Dus. We zijn er klaar mee. Jongens, een refresh, dus zeker te weten. Dus wat, wat zullen we er dan eens in gooien? Nou, Babbelle. Ik, ik, ik vind hem leuk. Dus. Ja, en ook omdat ik de sample die erin zit, die plaatst. Vond ik vroeger altijd. Hij oh. blijft, blijft zo lekker. Ja. Hey, wat is er mis met jou? Je hoort het goed. Babbelen van de Cube, guys. Dit is See It. Tot aan 11 uur de Hate Beat. Zet van DJ Dion niet, gaan we even knallen hoor. De Tiger rise en Riva Sar met Move It. Ik ben er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 In Amsterdam hebben de meeste bedrijven winkels en huizen... die werden getroffen door een grote stroomstoring weer elektriciteit. Monteurs zijn bezig de laatste 5000 huishoudens aan te sluiten. De storing ontstond vanmorgen toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Daardoor viel bij 30.000 huishoudens de stroom uit. Er waren vooral problemen in Amsterdam-Zuid. Daar werd het Rijksmuseum ontruimd. Ook moesten veel winkels dicht en reden er in het centrum nauwelijks trams. Commandant luchtstrijdkrachten Dennis Luit gaat extra aandacht besteden aan de veiligheid bij de luchtmacht. In een mail aan al zijn militairen schrijft hij dat de aanleiding berichten in de media zijn. Vorige maand meldde de NOS over het enorme personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding en risico's die zijn genomen. NRC Handelsblad schreef over onzorgvuldig vervoer van chemische stoffen. Commandant Luid schrijft dat hij ook meer bekendheid wil geven aan de veiligheidscultuur. Hij roept medewerkers op het te melden als ze risico's constateren. De autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar camera's en sauna's. De afgelopen dagen zijn zeker 25 meldingen binnengekomen over schending van de privacy. Aanleiding zijn naakte beelden van oudspeelsers van het Nederlands handbalteam. die op een porno-website verschenen. Beelden van een beveiligingscamera uit een sauna waren door hackers op internet gezet. Wielrenner Wout Poels heeft de wielenkoers Parijs-Nies moeten verlaten na een zware valpartij in de zesde etappe. Hij gleed in een bocht tegen de vangrail en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Ook raakte hij gewond aan zijn borst en knie. Poels won deze week de tijdrit en stond tweede in het algemeen klassement. Het weer vanuit het zuid op steeds meer plaatsen regen. Het koelt vannacht af naar een graad of zes. Morgen is het met 14 tot 17 graden erg zacht en overdag blijft het zo goed als droog.